De minister zegt ook in de Volkskrant dat hij niet onverkart vasthoudt aan de Europese eis van een begrotingstekort van maximaal 3 procent. De economische omstandigheden zijn verslechterd, dus dat maakt de discussie misschien anders, zegt hij. Maar het lijkt een politiek onverstandig daar nu op vooruit te lopen. PVV-leider Wilders gaat zich de komende tijd weer meer toeleggen op het bestrijden van de islam. In een gesprek met de NOS noemt hij de aanpak van de islam een levensopdracht die hij tot zijn dood zal vervullen. Volgens de PPVV heeft Nederland een Marokkanenprobleem probleem en draaien de andere politieke partijen en de media om de hete brei heen.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 De zware winterstormen die sinds de kerstdagen het zuiden van de Verenigde Staten teisterden... hebben zich verplaatst naar het noordoosten en veroorzaken daar nu problemen. Tijdens de kerstdagen zijn zeker zes doden gevallen als gevolg van het winterweer. Op tweede kerstdag werden in de hele VS zo'n 1500 vluchten afgelast. Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast van GroenLinks zijn al meer dan 19.000 meldingen binnengekomen. In een dagtijd is het aantal bijna verdubbeld. De meldingen worden na de jaarwisseling aangeboden aan de Tweede Kamer. GroenLinks hoopt op een vuurwerkverbod voor particulieren. Het weer. Vanochtend afwisselend wolken en zon. Vanmiddag bewolkt en regen. Vooral in het zuiden. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goedemorgen. Het is uh, 27 december, donderdag. De kerst is achter de rug, de calorieën moeten eraf... en vanochtend krijgen we tips over hoe dat snel kan. Het liefst zonder al te veel inspanning. In het nieuws, Geert Wilders, Michiel Breedveld had een lang gesprek met hem. De triltoren in Utrecht gaat vandaag weer open. Centrale vraag, hoe gaan ze de ramen daar voortaan wassen? Want u weet het misschien nog wel, het bakje van de glazenwasser... die veroorzaakte die trillingen. De Afrika Cup, voor voetbal heb ik het dan over, is begonnen. Daar gaan we ook over praten. En natuurlijk reizen we verder door monopoliespelend Nederland. Onze reis langs de crisis. De crisis komt ook aan bod bij een discussie over de bouw. Hoogst actueel nu minister Dijsselbloem besloten heeft... de hypotheekregels niet verder te versoepelen. En we staan ook nog even stil bij de dood van de bedenker... van de Thunderbirds. Het Radio 1 A AGO. We beginnen met het nieuwsoverzicht. PVV-leider Wilders richt zich de komende tijd... op het bestrijden van de islam. In een gesprek met de NOS noemt hij de aanpak van de islam... zijn uitdaging voor volgend jaar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 is in, quote, guarded condition... with that stubborn fever you mentioned... that's not responding well to Tylenol. The 88-year-old former president is on a liquid diet... and tonight he's in an intensive care unit... at the Houston hospital where he's been battling bronchitis... in a series of setbacks over the past month or so. Volgens CBS the health of Bush since last week, but there is de gezondheid van Bush... verslechtert sinds vorige week, maar er is nog wel hoop. The spokesman said Mr. Bush's condition... seems a little bit worse than it was on Sunday... but he noted at the same time it's a bit better than it was yesterday. We're told he doesn't have very much energy, but his doctors are said to be, quote, cautiously optimistic. And they believe they have all of his health issues in hand. En met wie het beter gaat is Nelson Mandela. Hij is namelijk ontslagen uit het ziekenhuis. Staat. het president van Zuid-Afrika, kan thuis revalideren, zegt deze regeringswoordvoerder. matters have reached the point where his progress has, really, has been adequate enough to allow him to be discharged from hospital. En to receive high high care at his home in Houten. Mandela is nu thuis in Houten, dat is een wijk van Johannesburg. The doctors decided to first treat him for his lung infection. And only after that did they zuid afrikanen reageren blij op het nieuws dat Mandela weer thuis is. Well, as a young from Soweto, I would think it came as a shock when we found out that he was hospitalized. But him being released now as an icon of hope, encouragement meer over Mandela. Verenigde Staten lijken met hoge snelheid richting begrotingsafgrond af te stevenen. De Democraten en de Republikeinen staan in het begrotingsbeleid... die politieke discussie daarover nog steeds recht tegenover elkaar. Lukt het ze namelijk niet om voor 1 januari een oplossing te vinden... dan treden er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen... ter waarde van 600 miljard dollar in werking. President Obama heeft zijn vakantie zelfs moeten afbreken. Net als het congres. Volgens correspondent Wouter Zwart zal het niet veel uitmaken. Ik moet wel zeggen dat heel veel van die congresleden er niet echt haast mee lijken te maken. Tussen de regels door lees je een beetje dat onderhandelaars tijdens de kerst ook helemaal niet met elkaar hebben gesproken. Uh, eigenlijk ligt het al een beetje stil sinds vorige week dat beruchte plan B mislukt. Dat was een soort aanbod van de Republikeinse onderhandelaar John Boehner. Maar dat haalde zelfs de steun binnen zijn eigen partij niet eens. En ook vanuit de Democraten hoor je momenteel nog geen woord over nieuwe ideeën. Dus dat worden nog speciale dagen. Sommigen vinden het niet eens een een slecht idee als het uitdraait op zo'n fiscal cliff, zeg maar een begrotingsravijn. En dan met name de Democraten. Nu praten we over belastingverhogingen. Nou, daar willen de Republikeinen, dat hoort bij hun partij, per se niet aankomen. Maar als er straks na 1 januari nou voor iedereen belastingen omhoog gaan, dan creëer je ineens na 1 januari natuurlijk een heel ander speelveld. Dan gaat men onderhandelen onder hele andere omstandigheden, namelijk. ...over belastingverlagingen die we moeten gaan creëren voor grote delen van de bevolking. En dat is een omstandigheid waaronder de republikeinen veel minder makkelijk mee kunnen verkopen aan de democraten, aan hun achterban. Vandaag gaan de democraten en de republikeinen weer op tafel zitten om te proberen om tot een oplossing te komen. Enkele uren nadat Barack Obama herkozen werd tot president van de Verenigde Staten plaatste hij een foto op Twitter en op Facebook waarop hij en Michelle Obama elkaar innig omhelzen. De foto brak alle records op het gebied van sociale media. Nooit eerder werd een foto zo vaak gedeeld en geretweet. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC zegt Obama dat de foto genomen is vlak voor een campagnespeech in de staat Iowa. Ik denk we campagne campaigning in Iowa. Dus so waarom hugging je so zo hard in Iowa? Omdat ik mijn vrouw wife. En ook, ik had hem al een tijdje gezien. Ik bedoel, je weet wel, als je campagne hebt, zijn er twee schepen die in de I mean, you know, nacht and En de eerste keer dat ik hem zag was toen ik op het stage liep om hem te begroeten. En dat is mijn honey, die me een hug Michelle omhelst omhelste haar schatje zo stevig, omdat ze hem een tijdje niet had gezien. De president vertelde Ambassador ook het geheim van een goed huwelijk. You know uh, we've been married now 20 years. Mm -hmm. And uh you know like every marriage I think, you know, you have your ups and you have your downs but if you've worked through the tough times uh the respect and love that you feel deepens. Obama zegt dat een huwelijk sterker wordt naarmate je moeilijke tijden meemaakt, maar ook humor is belangrijk. And then there's a lot of laughter, you know. Humor. And you're funnier. Yeah, yeah everybody, for the everybody, most part. everybody thinks she's pretty funny. I'm everybody. funnier than people think. Yeah, yeah, you are. <laughs> That may be. You, you may funny. be funnier than people think. <laughs> Goed. Ruim een week nadat dat bultrug Johanna... want Johannes Johanna is Johanna, bij Tessel was gestrand, is er nu in de New Yorkse wijk Queens... een walvis gestrand. Inmiddels is een reddingsoperatie op touw gezet... om het dier van 18 meter terug de zee in te krijgen. Volgens hoofd van die operatie is het dier gestrand omdat ze ziek is. Daarom acht hij de kans klein dat ze het overleeft. Ze zichzelf. Ze Ze ze de het gebied in Queens waar de walvis is gestrand, is een maand geleden hard getroffen door de storm Sandy. De bedenker en de schrijver van de popperserie Thunderbirds, Gary Anderson, is overleden. De Britse science-fiction-serie was ook in Nederland immens populair. De serie telde 32 afleveringen en drie films... en is sinds 1965 over de hele wereld en het universum uitgezonden en herhaald. Gary Anderson's zoon is geroerd door de reacties op sociale media. Ik ben just door de uitvoering van... Uh, I guess a gratitude for what dad did for TV in this country. I mean, I've noticed he's, his name is trending on Twitter. And I think the saddest thing would have been if he passed away suddenly with no response. But from what we've seen, it's just been very heartwarming. Jerry Anderson is 83 jaar geworden. Financiële nieuws. Nou, ik heb geen cijfers uit Amerika... want vanwege de kerst op Wall Street natuurlijk gesloten. In Azië handelden ze wel al. Effectenbeurzen daar zijn hoger geopend door het optimisme... dat de nieuwe regering van Japan de economie gaat stimuleren... en door de zwakkere koers van de yen. Op de beurs van Tokio steeg de Nikkei-index met 1,3 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Houten heeft de politie vanochtend een illegale houseparty proberen te beëindigen. We hebben contact met Sven van der Burg van de politie Utrecht. Is het gelukt? Goedemorgen. Uh, ja, op dit moment zijn de collega's uh, bezig om de mensen uit het pand te halen. Het is ook bijna helemaal gelukt. Het pand is uh, zo goed als leeg. En uh, we hebben het over 150 tot 200 man, is, is de schatting... Het was een illegale house party die uh, vannacht uh, vroeg begonnen is en die uh, beëindigd is. Ja, in houten, waar werd die gehouden? Uh, aan de Peppelkade in een leegstaand pand. Uh, daar werd de illegale house party gehouden. En in het kader van openbare ordeveiligheid heb besloten om uh, de boel te ontruimen. En dat is uh, nu gegaan. Ja, ik begrijp zelfs dat de wegen zijn afgezet. Uh, ik weet niet precies uh, uh, hoeveel wegen en welke wegen dat zijn. De N409, ja, de ANWB meldt dat de N409 is afgezet, dus... Oké, okay, um, nou ik kan me voorstellen dat voor een groep van 200 mensen die uit het pand gehaald moeten worden is één. Maar ze moeten natuurlijk ook nog weer uh, verder begeleid worden. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Meer informatie daarover zal ik ongetwijfeld uh, zo meteen krijgen en dat kan ik dan nu... Misschien ook met u delen op een later moment. Ja, uh, want uh, als ik tegen u zeg dat het een onrustige ontruim ontruiming was, dan weet u dat ook nog niet? Nou, er is wat duidelijk is, is dat er uh, gegooid is met voorwerpen naar agenten uh, tijdens, de, tijdens de ontruiming door de ME. Nou, dat maakt de sfeer er natuurlijk niet beter op. Nee, dat kan ik me voorstellen, dat de, de sfeer er niet beter op uh, maakt. Zijn de arrestaties verricht, weet u dat al? Er zijn arrestaties verricht. Hoeveel en precies? Dat, dat kan ik niet met u delen. Maar zodra dat bekend is, dus dan, dan maak ik dat graag bekend. Volgens mij moeten wij straks nog eventjes keer bellen, meneer Van den Burg. Ik dank u wel voor dit moment. Tot uw dienst. Tot later. Nou, niet echt een uh, plaat die op een houseparty draait. Fleetwood Mac, Little Lies was dat. Hoe dichter je bij België komt, hoe meer ze van veldrijden lijken te houden. Althans, dat zeggen ze. Dus logisch misschien dat ze daar gisteren niet voor typische kerstbezigheden kozen... zoals familiebezoek en meubels kopen. In het Bramelse dorp Reusel, vlakbij de Belgische grens, leeft de stevige buitensport. Honderden inwoners gingen kijken naar het jaarlijkse veldrijden. En ook onze verslaggever, Matthijs Holtrop. De fiets is al lekker vies, al ingereden? Ja, ik heb hem een rondje ingereden. Hoe is het parcours? Ja, een beetje moeilijk ligt hij erbij, maar voor de rest rijdt hij wel lekker. Veel lange stukken, rechte stukken. Is dit een bijzondere race, op de tweede kerstdag? Ja, ja ik rijd zelf nog niet zo lang, maar ik vind het zo wel een bijzondere race. Dat is de tweede kerstdag, het heeft wel iets vervolgens. Wat dan? Ja, gewoon het kerstgevoel samen doorbrengen, toch met je fietsvrienden gewoon samenkomen. Ja, dat zou ook een soort ja, een kerstgevoel alleen dan met fietsen? Ja, zoiets, ja. Op tweede kerstdag ook getraind worden. En, uh, ja, is dat zo? Ja, tuurlijk. Niet bij de familie? Uh, ook, vanmiddag. Een mooie bank uitzoeken? Nee, och, nee alsjeblieft niet naar zo'n uh, woonboulevard, maar uh, wel vanmiddag bij de familie. Ja. En er moet gewoon gesport worden, vertel. Ja, als je de top wil bereiken en uh, van de zomer en het voorjaar er wil staan, dan zou je nu uh, moeten trainen. Anders dan, uh, loop je achter de feiten aan. De rest van het jaar? Absoluut, ja. Dat is het vertrek van de eerste ploeg, de A-amateurs, en het parcours is wat sompig, maar in het bos, daar is het uh, aanmerkelijk droger dan aan het begin van het parcours. In het wisselstuk, daar staan uh, de meeste familieleden met uh, de tweede fiets, voor wie staat u, staat u hier? Voor mijn zoon. En uh, heeft u al gezien hoe hij het doet? Hij doet het prima, maar dat doet hij altijd de eerste twee honden <laughs> En dan is het maar kijken waar hij, waar hij uitkomt. Ja, lag als vijfde, dus uh, helemaal top. En wat is uw taak vandaag? Ja, als, het, als het goed is, doe ik helemaal niets vandaag. Maar uh, als ik pech heb, dan uh, kan ik een stuk of uh, wat keer uh, wisselen, ja. ja. En dan gaat het om de hele fiets, maar ook om wielen... Ja, meestal wissel je je hele fiets en dan, uh, en dan moet je even de, de stukken oplossen uh, ja, die op dat moment aan de fiets zijn. Dus een ja. lekker band of wat dan ook. Kijk, daar komt mijn zoon aan in uh, het zwart hier. Kom aan, Jorje! tempo ligt verschrikkelijk hoog. Laatste ronde hier, laatste rondje. Deze wordt geclasseerd, zijn net al rood wit blauw en dan is hij in die allerlaatste bocht op de asfaltstrook inmiddels. Winnaar dus wederom van vandaag. Bijna alles al gewonnen dit seizoen. Houtjes gaan in de lucht. Dan weet hij dat er weer een overwinning binnen is. Die wacht En dan is het de Frenkie de Jong die hier zo direct als tweede gaat te eindigen. Doet die keurig. En dan is het als het goed is. Hier Peter van Heuvel, derde plek hier vandaag in Ruusel. Ja, en hier zijn we weer terug in Hilversum. De speaker zei het al, Iva Hartogs uit Amersfoort. Ja, hij wint bijna al die wedstrijden. Is ook een ex-prof en rijdt nu bij de amateurs. Hij won de wedstrijd op uh, tweede kerstdag. Liedje in een nieuw jasje, Place in the Sun. Maar het is niet zomaar een oud liedje in een nieuw jasje. Jules Holland produceert uh, dit. Dat is die man van de BBC. Die heeft allerlei uh, nieuwe artiesten bij elkaar gebracht. En die laat ze dan oude nummers zingen, zoals dit, A Place in the Sun. En de nieuwe artiest was James Morrison. Je kent het wel, de tune van destijds, de Thunderbirds. Gary Anderson, schrijver en bedenker van die Britse science-fiction-serie... The Thunderbirds, is gisteravond overleden op 83-jarige leeftijd. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. We are about to launch Stingray. Jerry Anderson schrijft vanaf eind jaren 50 science fiction series. Hij bedenkt succesvolle reeksen als Supercar, Stingray en later The Mistress en Captain Scarlet. Allemaal met schaalmodellen en marionetten. Leading the fight, one man fate has made indestructible. His name, Captain Scarlet. Echt beroemd wordt hij met de science fiction avonturen van The Tracy Family en hun geheime reddingsservice. had in de hoofdrollen Lady Penelope, Parker, Tintin en Brains. Sorry, are you belied? But you did say as how you wanted to look at your sheep before retiring for the day. Though I did, Parker. I made it now. Anderson maakte Thunderbirds tot een Amerikaanse serie om ervoor te zorgen dat de hoge kosten van de productie ook in de Verenigde Staten worden terugverdiend. So I thought well the best thing to do is make it as an American show. A dash clever, what? When we went to the States, yes, people believe they were American shows, bought them, and the money came back to this country and we were able to make um, more serious. Lady Penelope calling International Rescue Headquarters. Go ahead, Penny. How's Australia looking? I've just... De zoon van Anderson vertelt hoe dankbaar hij is dat de serie zo vaak herhaald is en zoveel mensen heeft vermaakt. And then it picks up a whole new generation of followers. Zelfs nu beleven kinderen van 6 en 7 nog plezier aan de serie. It's 6 and 7 years old to still appreciate a show that was made in the 60s. I mean it's um... Het is gewoon mooi om te zien hoeveel mensen het genieten. En we seem to have become rather famous all over the world. Volgens de voorzitter van de fanclub van Anderson... maakt het niet uit dat de serie er niet realistisch uitziet. Het it, is de story, het is de karakters, het is de actie. Het is niet het feit dat het een beetje van fiberglass... hangt van tungstenweer. Het gaat om de actie, niet om poppen die aan draadjes bewegen. Dat vergeet je zodra je in het verhaal wordt gezogen. Once you get drawn into it. You all of that. It really isn't Jerry Anderson had volgens hem wel wat meer erkenning mogen krijgen voor zijn werk. Hij past in het rijtje van Walt Disney en Star Wars-producent George Lucas. You know, Jerry hasn't had the recognition of either Walt Disney or George Lucas with Star Wars, and yet his creations are absolutely up there as imaginative and as thrilling as, as any of those. In 2011 krijgt Anderson zijn eigen postzegelreeks ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum. Bij de BBC vertelt hij dat het hem trots en nederig maakt. It is an honor, isn't it? I mean uh, a lot of people in this country, and for them to choose me made me feel humble. Anderson had niet verwacht dat zijn nalatenschap zo belangrijk zou zijn. Well, I never thought in terms of a legacy at all. Hij werkte jarenlang vastberaden aan het verbeteren van zijn werk en dacht aan niets anders. show? Zelfs in 2011 had de schrijver nog grootse plannen voor een nieuwe serie. Ik quickly snel één ding zeggen: een I am Ik ga een nieuwe serie series van Thunderbirds. En dat is officieel. Het was niet alleen die serie, het was natuurlijk ook die muziek... die het hem allemaal deed, de beurt. De schrijver, de bedenker van die Britse science Gerry serie Jerry Anderson. Jerry Anderson is dus gisteren overleden op 83-jarige leeftijd. Het is bijna half zeven. Radio 1, het NOS-journaal. En op 27 december is hier binnengekomen Jan van der Putten. Goedemorgen, minister Dijsselbloem van Financiën voelt er niet voor om de regels voor nieuwe hypotheken die op 1 januari ingaan te versoepelen, zoals de Eerste Kamer wil. Minister Dijsselbloem zegt ook dat hij niet onverkort vasthoudt aan de Europese eis van een begrotingstekort van maximaal 3%, maar het lijkt hem politiek onverstandig om daarop vooruit te lopen. De PVV Wilders gaat zich de komende tijd weer meer toeleggen op het bestrijden van de islam. In een gesprek met de NOS noemt hij dat een levensopdracht. De PVV-voorman zei onder meer dat het in de cultuur van de Marokkanen zit... dat ze iedereen buiten de eigen groep mogen aanpakken, maar dat ze elkaar zelden beroven. En Wilders noemt dat dan Marokkaans racisme. Vanwege zware winterstormen die sinds de Kerstdagen het zuiden van de Verenigde Staten teisteren, zijn op tweede kerstdag in de hele VS zo'n 1500 vluchten afgelast. En als gevolg van het winterweer zijn tijdens de kerstdagen zeker zes doden gevallen. En de film Amour van regisseur Michael Haneke... is door de Nederlandse filmpers uitgeroepen... tot beste bioscoopfilm van 2012. Op de tweede plaats eindigde deense drama Jachten van Thomas Winterberg. Dat meldt de kring van Nederlandse filmjournalisten. De beste Nederlandse film was volgens de critici de jeugdfilm Cowboy. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er blijft de komende dagen zacht, wisselvallig... en regelmatig staat er een stevige wind.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 NOS, het Radio 1-journaal. President Obama brak er zijn kerstvakantie in Hawaii vooraf. voor de begrotingsonderhandelingen. De deadline voor die nieuwe begroting nadert namelijk met rassenschreden. nog maar vijf dagen. En de partijen zijn er nog steeds niet uit. En dat moet lukken voor het eind van het jaar. want anders wordt de fiscal cliff, begrotingsafgrond, een feit. En wat is dat nou? Nou, dan gaan de belastingen in het nieuwe jaar fors omhoog. Correspondent Wouter Zwart is in Washington. Wouter, vandaag praten de partijen verder. Wat is de stand van zaken? Praat ons eens even bij. Nou, het zit muurvast vast kunnen we wel zeggen. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om die belastingverhogingen voor iedereen... ...maar er gaat bovendien ook een heel groot pakket aan bezuinigingen in... ...op allerlei departementen. Bijvoorbeeld ook op defensie flinke kortingen. Nou, tussen de regels door lees je dat de onderhandelaars de afgelopen dagen... ...tijdens de kerst nauwelijks tot helemaal niet met elkaar hebben gesproken. Uh, het is hier nu nog nacht, maar straks hier als de zon opgaat... ...dan uh, zal de Senaat, zeg maar de Eerste Kamer, weer aan het werk gaan. Dan is de kerst voor hen voorbij... En men kijkt nu vooral naar hen voor eventuele nieuwe ideeën, maar het ziet er niet goed uit. Maar Obama, kan hij nog een rol spelen? Hij is teruggekomen van vakantie. Is dat symboliek of is hij echt aan het werk? Nou, het is natuurlijk en symboliek, maar ook probeert hij het. Uh, hij kan natuurlijk in theorie wat meer tegemoet gaan komen aan de Republikeinen en misschien iets meer afzien van zijn plan... om per se de belastingen voor de rijken te verhogen. Maar, dat zegt iedereen, dat gaat niet gebeuren. Hij houdt daar heel streng aan. Hij vond dat een verkiezingsbelofte die hij niet wil breken. Ja, en eigenlijk zit het dan gewoon vast. Hè? Je hebt aan de ene kant het Lagerhuis, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Nou, die zijn het binnen hun eigen partij al helemaal niet eens over hoe nou precies te gaan. Bovendien is het Lagerhuis nog op reces. En aan de andere kant heb je dan die Senaat. Daar zijn de Democraten aan de macht... Uh, maar de kans dat zij de komende dagen nog met een plan gaan komen... waar ze dan vervolgens ook in het huis uh, zich in kunnen vinden... nou, dat is zo klein dat het zelfs een hele kleine kans is dat niemand zich daar ja, aan wil branden op dit moment. En dan heb je dus nogmaals, Obama zelf, het Witte Huis, dat ook geen millimeter wijkt. Dus nogmaals, het ziet er niet goed uit. In Nederland hadden we de afgelopen jaren een populaire uitdrukking in de politiek... die heette over je eigen schaduw heen springen. Ja. Um, omdat er belangen zijn, en, en er zijn grote belangen, er gebeuren anders ook dingen... die je niet leuk vindt als democrat of als republikein. Hebben ze ook zoiets in uh, Amerika of uh, hebben ze daar geen schaduwen? Nou, daar begint het wel een beetje op te lijken inderdaad. Kijk, je ziet echt, en dat is natuurlijk niet iets nieuws, dat is al jaren zo... Eh, ...dat de politiek hier is verkrampt in twee partijen die elkaar geen millimeter eh, van de macht gunnen. Zelfs dit ravijn is een politiek spel aan het worden. Sommige zinspelen zelfs nu bewust op een val... Over dat randje. Dan kijken we vooral naar de democraten op dat punt. Waarom? Nou, dat ligt moeilijk, maar dat ligt ongeveer als volgt. Nu ruziet iedereen over het voorkomen van die fiscal cliff. Maar als die deadline niet gehaald wordt... dan gaan de belastingverhogingen dus in. En zijn die ineens realiteit? Nou, de Republikeinse partij is altijd de partij geweest... die nooit belastingverhoging wil. Dus hun achterban en vergelijken met die van de Democraten, veel bozer zijn op hun politici uh, dan bij de Democraten. Nou, de druk om straks na 1 januari, als het dan toch allemaal is gebeurd, akkoord te gaan. Met wat voor plan dan ook om die belasting dan in ieder geval weer terug te draaien die is voor de republikeinen veel groter. Dus je ziet dat bij die democraten... men daar politiek een beetje op aan het inspelen is. Laat het maar over het randje vallen. Een ragfijn politiek spel. Wordt er dan ook nog verder in de media over gesproken? Hebben mensen het onder de kerstboom erover? Het gaat deze dagen rond die kerstbomen eigenlijk maar over twee dingen. Ten eerste wapens. Hè. Dat gaat natuurlijk over die vreselijke schietpartij van vorige week. En het gaat over deze begrotingsafgrond. Eh, er zijn ook steeds meer ludieke acties van, van, van individuen of van organisaties... die echt willen dat de politiek nu actie onderneemt. Een van de meer leuke die ik de afgelopen dagen gehoord heb... is van het koffiehuis Starbucks. Nou, die gaan in al hun winkels in Washington, vanaf vandaag gaan ze een zinnetje schrijven schrijven op het kopje koffie dat je kunt kopen. Als je een kopje koffie koopt, dan staat er een zin op, namelijk... kom tot elkaar. En die zin is natuurlijk gericht tegen al die politici in Washington... om eindelijk in actie te komen. Ja, een kleine knipoog. Dankjewel, Wouter. En uh, we gaan jou veel horen de komende dagen. Tot aan uh, wel. 31 december. Zet hem op. Hou je Dankjewel.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 Share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away.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 Song. This world keeps spinning and there's no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 Hij wilde eigenlijk surfer worden, professioneel surfer, net als zijn vader Jeff. Maar hij kreeg een ongeluk, dus de surfpost wordt niet voor hem weggelegd. Dus ging hij maar muziek maken met dit als resultaat. Jack Johnson, upside down. Op het kunsteis van de Vechtserbanen in Utrecht... is gisteren het Nederlands kampioenschap Marathon verreden. En Gio Lippens was erbij. Het was een zwaar bevochten Nederlands kampioenschap in Utrecht. Zwaar bevochten omdat het ijs zwaar was. De wedstrijd hard gemaakt werd. en Dat betekende dat er bij de mannen uiteindelijk maar 17 rijders over de finish kwamen op het NK. Ingmar Berga won de wedstrijd voor Bart de Vries en Jauke Hogeveen. Het was ook een wedstrijd zonder incidenten, laten we maar zeggen, in de kerstgedachte. En dat is toch opvallend na de afgelopen weken, waarin er nogal wat incidenten waren in het marathon schaatsen. Vechtpartijen, rode kaarten, zowaar schorsingen. Maar op tweede kerstdag verliep alles uitstekend in de wedstrijd bij de mannen. Hoewel de winnaar, Ingmar Berga, na afloop toch voelde dat er druk op de ketel stond voor deze wedstrijd. Ja, de druk stond er gigantisch op. Wij als ploeg kunnen eigenlijk alleen maar verliezen. En winnen is eigenlijk normaal voor onze ploeg. Hè? Ja, dan kom je in zo'n koproep en dan weet je ook dat alle druk op jou ligt. En, uh, normaal, moet bij zes, normaal moeten er bij zes man twee van onze ploeg zitten. Dus uh, ik was in het begin niet echt gerust op me. Nou, ik had zulke goede benen dat ik, uh, ja, dat ik het gewoon goed kan afmaken. Ik denk dat dit een van de hardste Nederlandse kampioenschappen op kunsteis ooit is geweest. Zo weinig is over de streep. 17 man maar. Jullie hebben ze allemaal gesloopt. Ja, klopt. Maar ik had zelf niet eens echt door. Ik, ik, ik had echt zulke benen. Alles liep. En, uh, waar de hele week eigenlijk in de trainingen niet liep... Uh, had ik het nu wel, maar had ik afgelopen zomer voor Halle met de open nk ging ik daarvoor ook voor gemeten. Dus ik weet dat je hoofd koel cool moet houden en dan uh, komt het goed. Jij wist ook wat het was om Nederlands kampioen te worden, want je bent al eens een keer een Nederlands kampioen geweest. Helpt dat in de finale? Uh, nou ja, ik weet in ieder geval, uh, weet je, toen ging ik eigenlijk een beetje hetzelfde naar deze wedstrijd toe. Hele seizoen nog niks gewonnen, hele seizoen overal goed bijzitten. En, uh, en dan ga je op een of andere manier ook wel redelijk ontspannen naar zo'n wedstrijd toe. Want niet alle druk ligt op jou alleen... Uh, ja, in zo'n finale komt de druk in één keer wel op, maar ja, dit keer kon ik mijn hoofd koel cool houden. Is het ook mooi dat je kampioen bent geworden in een wedstrijd zonder incidenten? Ja, nou ja kijk, er gebeurde de afgelopen wedstrijden wel veel, maar ja, bij mij voor mezelf gebeurde er niet zo heel veel. Kijk, maar kijk, een clean wedstrijd is altijd mooi als een wedstrijd met gezeur. Laat dat voorop staan. Ja, en 1 uh, winnen is wel altijd mooi. Bij de mannen is er dus sprake van een vredige tweede kerstdag. Bij de vrouwen is het allemaal wel anders, want in de finale komt het tot een sprint van vier vrouwen. De vrouw die als eerste over de streep komt, valt en wordt teruggezet naar de derde plaats. Kijk, met alle respect, ik bedoel, ik gun het iedereen, maar ik bedoel, uh, dit komt aan ons toe. Volop discussie, de ploegleider van Lisanne Soumanta, de vrouw die dus teruggezet wordt. En dat betekent dat Meijer voor het eerst in de carrière Nederlands kampioen wordt op kunstijs. Ja, ik, uh, ik was er zelf bij, maar ik had het idee dat ik er ook niet helemaal bij was. Het was gewoon een sprint om het leven. En uh, ja, dan is, maakt de jury de beslissing, daar ben ik ook niet meer bij. Maar er zat ook gewoon van mijn kant niet meer in. Ik denk dat de beide echt letterlijk uh, nou, tot de finishlijn doodgevochten hebben. En dan is het uiteindelijk dan toch een jurysport. Rick Meijer maakt die laatste opmerking. Kampioen dus bij de dames Marathon schaatsen. Nou, De dames en de heren die zullen er niet veel last van hebben... dat ze iets te veel calorieën tot zich hebben genomen tijdens het kerstdiner. Maar eh, misschien voor anderen weer wel. En De grote vraag is op de dag na kerst... hoe kan je dat extra gewicht weer zo snel mogelijk kwijtraken? Verslaggever Josephine Trehi, die zocht het uit. Maar ze vroeg eerst wat er allemaal gegeten is de afgelopen dagen. Gisteren gegoumet en vandaag rosbief met broccoli en aardappelen. Een uh, Het toetje was een uh, chocolade met slagroom. Kwartels uh, geitenkaas en champignonsoep. Pudding met uh, zelfgemaakte vla. Voilà. Ja, zomaar wat mensen op straat die ook, net als ik al, twee kerstdiners erop hebben zitten. Maar hoeveel krijg je nou binnen hè, met zo'n kerstdiner? En vooral, dat willen veel mensen weten, hoe krijg je het er weer af? Daniela Horsman is een diëtist in Utrecht. Ik ga nu even bij haar langs, want zij weet precies hoe dat allemaal zit. Nou, een kerstdiner bevat gemiddeld um, vaak rond de 1000 calorieën. En een normaal uh, warme maaltijd is rond de vijf, zeshonderd calorieën. Oké, okay, en je neemt natuurlijk nog een wijntje erbij. Ja, de alcohol, dat is degene die uh, vaak de boosdoener is, daar zit het meeste in. Meestal drink je wel een uh, glaasje wijn of vier. Dan kom je ook al snel richting de 500 calorieën die je daarbij bij bovenop kan tellen. Ja, dan hebben we nog toastjes, nootjes... Ja, over de dag ben je bij elkaar, gezellig borrelen, uh, een handje chipjes, een handje nootjes, een paar tootjes met iets lekkers erop. Te dan telt het al heel snel uh, hoog op, ja. Dus voor de mensen die nu aan de slag willen, hoeveel calorieën moeten ze verbranden? Ik denk dat als je een uitgebreide dag hebt gehad bij familie en vooraf geborreld en uh, lekkere dingen hebt gegeten... dat je wel bijna 1500 tot 2000 calorieën meer eet dan een normale dag. Oké, okay, en uh, wat doe je daaraan? Hoe krijg je het weer af? Nou, je moet ruim twee uur hardlopen, wil je die 2000 calorieën verbranden. En dan heb je alleen die calorieën van je kerstdiner verbrand. En niet als je nog wat overgewicht hebt, ook je eigen vet die je graag wil verbranden. Fietsen? Fietsen is ongeveer 200 minuten. Wat je ook kan doen is wandelen, dan ben je ongeveer 250 minuten kwijt. Dus dat is een hele grote wandeling met kerst. Ja, dat is ruim vier uur, ja. Dat is een hele lange tijd, inderdaad. En anders zou je kunnen gaan fitnessen. Dat is een stukje korter. Dat is ongeveer ook twee uurtjes, denk ik. Is het eigenlijk slecht om op één dag zoveel te eten? Of op twee dagen, zoals wij doen? Nou, het lichaam werkt niet zoals een robot. Van wat je er vandaag instopt, dat zie je morgen gelijk op de weegschaal terug. De meeste mensen die na de kerst op de weeschaal gaan staan, die schrikken. Want dan zien ze dat ze een kilo of anderhalve kilo zijn aangekomen. Nou, dat kan niet gelijk vetmassa zijn. Dat is vaak ook een stukje vocht. Je eet wat zouter, je drinkt alcohol. Dus dan lijkt het alsof je wat zwaarder bent. Wanneer nou, zie je dat dan wel? Nou, dat zou je meestal na een week zien je dan uh, terug of er wat is gebeurd of niet. Maar als je vandaag en de komende dagen goed oplet, dan uh, kom je uiteindelijk aan het eind van de week gewoon weer op nul uit. Dus dan kunnen we tegen die tijd weer lekker een oliebol nemen? Tegen die tijd kan je inderdaad uh, lekker een oliebol nemen. En eigenlijk kan je nog beter een oliebol nemen dan een appelflap als we het toch over de calorieën hebben. Want daar zit nog weer wat minder in. Oh, nou, weten we dat ook allemaal weer. Liever een oliebol dan een appelflap. Goed. Het gaat beter met Nelson Mandela. Straks hoort u de details. Details van de verkeer heb ik niet, want uh, het is gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Sarah Bareilis, een charter. Het is net geen hit geworden in Nederland vorig jaar. Wat hebben we dan? We hebben nieuws over Nelson Mandela. Want Nelson Mandela is weer thuis. Hij is gisteravond uit het ziekenhuis ontslagen. Hij zal nu in zijn huis in Johannesburg verder herstellen. Dat vertelde regeringswoordvoerder Mac Maresh, die samen met Mandela op Robben Eiland gevangen zat. Mandela zal intensief gepleegd worden. Hij zal undergo home-based high care in zijn in Johannesburg. Until he recovers fully. Hij heeft zo'n 2,5 weken in het ziekenhuis gelegen. Hij was admitted to hospital on the of December, and the tests revealed that there had been a recurrence of his lung infection, as well as that there were he had developed gallstones. werd opgenomen omdat een eerdere longontsteking weer opspeelde, en daarnaast had Mandela last van galstenen. The doctors decided to first treat him for his lung infection. En only after that did they attend to his, the removal of his gallstones. De longontsteking moest eerst worden aangepakt. Daarna pas konden de galstenen worden verwijderd. Het gaat nu goed met de oud-president om thuis goed genoeg, moet ik zeggen, met de oud-president om thuis verder te herstellen. Matters have reached a point where his progress has has been adequate enough to allow him to be discharged from hospital and to receive high, bear, high care at his home.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 Ik denk dat het ons youngsters ook de geeft voor de successen die hij De successen die Mandela heeft gehad worden door jongeren nagestreefd. Want Mandela is een inspiratie ook voor deze man. Hij inspireert we Nog vele jaren wordt hem toegewenst in goede gezondheid. Het is acht minuten voor zeven, Rosalind. Can't wait to see my girl. She's been traveling. Herman Brood was toen volgens mij al weg. Het was erg begin jaren tachtig. Toen Rosaline een hit werd van de groep Vitesse. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkrant Ja, Bas jeugdsentiment. Absoluut. Eets anders dan. Trouw meldt dat de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie... liggen te vergaan in Indonesië. De documenten van de VOC zijn opgeslagen in depots... van het Nationaal Archief in Jakarta... waar de omstandigheden verre van gunstig zijn. Naar schat in... 16 kilometer archiefdozen uit de Nederlandse tijd liggen erop geslagen... En daarvan bestaat 2,5 kilometer uit originele archieven van de VOC uit de 17e en 18e eeuw. Het ligt er te liggen, schrijft Dagblad Trouw. Nog de Indonesische, nog de Nederlandse regering kijkt er naar om. Het VOC-archief in Jakarta dreigt langzaam te verpulveren. Het is er te vochtig en te stoffig. De aantasting van dat papier gaat er heel snel. Elk jaar verdwijnen tientallen meters aan VOC-archief. Om toch een poging te doen de VOC-archieven te bewaren, worden ze gedigitaliseerd met geavanceerde scanners. Het is volgens de betrokkenen belangrijk dat de registers, rapporten en correspondentie bewaard blijven. Minister Dijsselbloem van Financiën voelt niets... voor het versoepelen van de regels voor nieuwe hypotheken. Dat zegt hij in de Volkskrant. De nieuwe regels voor hypotheken gaan per 1 januari in... maar onder andere de Eerste Kamer wil dat ze soepeler worden. De Senaat wil af van de verplichting... om in de loop van 30 jaar de hele hypotheek af te lossen... Maar Dijsselbloem is bang dat Brussel Nederlander op de vinger stikt. Ik geef u op een briefje dat als de begrotingscommissaris dat hoort... hij zegt Nederland stelt de aanpak van zijn onevenwichtigheden weer uit. Dat zegt de minister in de Volkskrant. Europese eis van maximaal 3% begrotingstekort... is volgens Dijsselbloem niet in beton gegoten. Hij zegt dat de economische omstandigheden... zijn verslechterd in de hele eurozone. Dus dat maakt de discussie volgens hem anders. Maar het lijkt me politiek onverstandig daar nu op vooruit te lopen. Aldus Dijsselbloem. Relschoppers die de jaarwisseling verstoren moeten rekenen op maandenlange celstraf of honderden euro's aan boete plus schadevergoeding aan hun slachtoffer. Dat zegt de hoogste baas van het openbaar ministerie Herman Bolhaar in een gesprek met de Telegraaf. We pikken het niet als de feestvreugde wordt verstoord, zegt hij. Vorig jaar de wisseling zette het OM er voor het eerst volop in... om raddraaiers zo snel en hard mogelijk aan te pakken. Politie hield bijna duizend mensen aan, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal zegt in De Telegraaf... zich zorgen te maken over het alcoholgebruik tijdens de jaarwisseling. In een Nederlands Dagblad staat de voorspelling dat er een Palestijnse opstand aanstaande is. Als Israël niet de hand uitsteekt naar de Palestijnen, breekt over een half jaar een opstand uit, zegt de Palestijnse ambassadeur in Nederland in de krant. Op zijn beurt zegt de Israëlische ambassadeur dat vooral de Palestijnse bevolking het slachtoffer zal zijn van het geweld. Het aantal miljoenen branden stevend af op een recordhoogte, meldt nou, Spits. De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er al meer grote branden met een schade boven de miljoen euro dan in 2011. Toen waren er 91 miljoenen branden, in de eerste drie kwartalen van 2012 waren het er al 95. Nou, oppassen met oliebollen bakker zou ik maar zeggen dan. Want eh, met oud en nieuw voor de deur is de oliebollen test er weer. Volgens het AD komt de lekkerste oliebol uit Maasen. Bakker Willy Oling krijgt een 10. Volgens het testpanel zijn zijn oliebollen lekker knapperig en smaken ze prima. Dit voelt als het winnen van de lotto, zegt de gelukkige winnaar. Morgen de hele lijst hè? in het Algemeen Dagblad. Weet u ook of, uh, hoe de oliebol bij u in de buurt uh, smaakt. Als u hem niet zelf gaat bakken, natuurlijk. Nieuws over andere, onder andere over het begrotingsprobleem in Amerika... na de klok van 7 uur.